Van 12 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Voormalig NS-topman Timo Hugus krijgt een bedrag mee van ongeveer 175.000 euro. Dat bedrag bestaat uit het salaris van zo'n opzegtermijn van zes maanden. Hugus moest weg bij de spoorwegen omdat hij onjuiste verklaringen had afgelegd over de aanbesteding van het OV in Limburg. De NS zegt dat het ontslag niet geheel correct is verlopen. Gisteren eiste Hugus in kort geding zo'n 180.000 euro. Volgens de NS hebben beide partijen nu in goed overleg overeenstemming bereikt. Reddingsteams in de Middellandse Zee verwachten niet dat ze nog overlevenden gaan vinden van het vluchtelingenschip dat gisteren verging voor de Libische kust. Dat betekent dat zo'n 200 van de ongeveer 600 opvarenden van het gekapzijse schip zijn verdronken. Tot nu toe zijn 25 lichamen uit het water gehaald en zo'n 400 mensen zijn gered. Vluchtelingen zaten op een overvolle vissersboot die 25 kilometer uit de kust van Libië in slecht weer was terechtgekomen. Zakelijk dienstverlener Imtech is verder in de problemen gekomen. Op de beurs verloor het aandeel Imtech binnen een uur de helft van zijn waarde. Het bedrijf heeft voor de vijfde keer dit jaar een lening nodig, ditmaal van 75 miljoen euro. Het is nog maar de vraag of Imtech de extra lening krijgt. Analisten speculeren over een faillissement. Imtech is vooral bekend van bouwprojecten. Het bedrijf is gespecialiseerd in onder meer bekabeling en ICT-projecten. Minister Van der Stuur veroordeelt de acties bij de politie voor een betere CAO. In een brief aan de vakbonden schrijft hij dat hij geen extra geld uittrekt voor loonsverhoging. De minister wijst op het akkoord met de vakcentrales, waarin al een loonsverhoging van 5% is afgesproken. Politiebonden vinden dat niet voldoende en voeren daarom actie tijdens de voetbalwedstrijden van komend weekend. Van der Stuur betreurt dat en wil met de politie in gesprek. Het weer geregeld zon met vrij veel sluierwolken. In het binnenland tropisch warm, maximaal 32 graden. Later op de dag in het zuidoosten, kans op een onweersbui. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Staat tussen knop het kooi Merenakersloot 6 kilometer file. Door een spoedreparatie aan de vangrail zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 We dan? Oh, ja, dat ben ik ook. Wat, uh, goedemiddag, luisteraars. Zeg, Ruud, wat, ja. wat, uh, wat hadden wij een lang voorspel? Ja, we hebben wel zo'n hele lang voorspel, toch? Zo. Even u wat knopjes goed zetten. Of er is er weer een knopje aan het klooien geweest die niet goed vond. Nou, het is allemaal erg, hoor. Nee. Zo. Was er misschien een kussen schuiven gisteravond? Oh, weet ik veel. Oh hebben ze het in ieder geval niet goed gezet. Nou, ja. maakt niet uit, we zijn er weer Dit is CfM Lunch. Goedemiddag, dames en heren. Het is vandaag 6 augustus. En ik wilde vandaag iets leuks doen, maar dat gaat helaas niet. Maar misschien gebeurt het alsnog wel. Je weet het maar nooit. Uh, <laughs> nou, nou wordt ja, iedereen dan zo, zo nieuwsgierig, Ja, hè? dat weet ik. Maar dat moet ook. Een beetje nieuwsgierigheid is best wel. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Even kijken hoor. wat moet ik nou doen? Ik moet dat, dat, dat ding weg hebben, zo. Dat moet weg, zo. Kijk, weg. Teus. En nou zit iedereen thuis, wat voor ding? Wat voor ding, Ruud? Uh, ja, een ding. Een pijltje. Oh, pijltje. Oké. Okay. Ja. ja. Nou, oké. Okay. Moet we <laughs> nog even... Dus, uh, ja, we moeten nog even gewoon wat... Uh, ja, dat moet nog even. Nou, oké. Okay, uh, leuk dat we er zijn. Uh, we gaan gewoon uh, lekker muziek maken. En uh, we hebben allerlei vaste onderdelen vandaag natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Hebben we die? Ja, zeker. Twee oh. keer uh, regio-nieuws. Oh ja. De vrijwilligersvacature van de week. Ook nog? Ja. Tjoen. En uh, ik mag nog steeds een paar kaarten weggeven. Vanmorgenavond, hè? Uh, is vandaag donderdag? Ja, ja. vrijdagavond. Ja, ja luisteraars. Het, het circus staat er inmiddels, hè. circus Renaissance. Waarschijnlijk ja. heeft u het al uh, zien staan ja. op de borden. Ja. ja. Het schijnt een hele leuke voorstelling te zijn. Er zijn hele goede kritieken gekomen op de voorstelling van gisteravond, toen was de première. Oké. Okay. Dus. Uh, ik zou zeggen, pak je kans. We hebben ja. nog een paar kaarten over. Dus ja. bel naar 5730393. Ja. En uh, dan krijg je me aan de telefoon. En dan ga ik alles noteren. Is dat zo? En dan mag je morgenavond dat helemaal voor niks naar het circus. Helemaal nou, voor niks. Helemaal gratis. Wat een feest. Is toch leuk? Wat een feest. Ja. ja nou, ik heb helaas iets anders. doen, morgenavond ging ik... Maar ik, heb, ik moet de werken, maar ga anders Ach man, jij bent toch ook altijd wel al ja, bezig, hè? Altijd Denk nou toch eens een beetje aan jezelf, jongen. Ja, ah, je moet gewoon, ja. Ah, je vindt het leuk, hè, werken, hè? Nou ja, de Belastingdienst die wil natuurlijk blijven werken. <lacht> <lacht> ja. Ja. Nou, ik ga een plaatje draaien. Vind je het goed? Ja, laten we dat maar doen, want ik. ik uh, meteen zak mijn bui helemaal. Het wordt Belastingdienst en je wordt helemaal Zagereinig meteen. Ja, nou Kijk weet hier, weet... meteen is de zon weg. De, de belastingdienst ja. Belastingdienst wordt weer genoemd. Lastig, ja. Hele weet grote bui Ja, welke? Koeko Oh, leuk!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 Let's Ja, dat is Nick Mulvey en dat nummer dat heet uh, Koekere Koe. Ja, dat is niet anders, gewoon Koekere Koe. Nou, leuk toch, Koekere Koe? Ja, Koekere Koe, leuk Koekere Koe. Ah! Nou, oké, okay, dan gaan we nu met een ander nummer verder. Uh, even kijken hoor, wat gebeurt er allemaal? Oh ja, dat gebeurt er. Niks. Ja, dat gebeurt er. Dit is gewoon uh, direct. En move on. Bent van Den Haag natuurlijk, gewoon gezellig. Nederlandse band Move On heet het nummer. En uh, dat moet nog even... Uh, ja, nou dat is lekker. 3 uh, in eentje houdt u te goed, komt wel. Alleen even niet op deze tijd. Maar het komt wel uh, voor elkaar. Dat is uh, Keith Richards. Van zijn nieuw upcoming album... Cross-Eyed Hearts. The trouble. Just because you find yourself... Richards. Van zijn de nieuwe uh, aankomende solo album Cross Eyed Hearts. Dit, dit nummer dat heette dus ook de halve Trouble. Normaal zou we hem deze tijd een 3 in 1 gehad hebben, maar uh, dat komt straks na het nieuws want ik ben hem nog even aan het zoeken en aan het samenstellen en zo. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the Ik I don't mean to bother but... you, maar the dan luisteren wij naar Sam Hunt en take your time. And not say hi. And I know your names everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now. So I don't want to come on strong. Don't get me wrong. Your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No girl, I'm not a wastage. You don't know me. I don't know you.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 Leuk liedje van. Uh, Benny, Benny Nijman, natuurlijk, hè? Ja, Benny Nijman, ja, daar was het van. Uh, die heeft. Nou, en dat, dat was niet van hem hoor, dat was uit uh, het Griekse repertoire. Want dat, Benny Nijman putte heel veel uit uh, het Griekse repertoire. <laughs> Geeft ook niet. Uh, prachtig liedje dus, en dit was uh, dus uh, de nieuwe versie. Uh, deze jongen die. Uh, uh, uh, uh, Gerson Meen heet hij, ja ik zat even op de naam te denken um, Die won uh, De sing beste singer-songwriter Van Nederland en uh, Niet met dit liedje, want dit komt uit een, een uh, Televisiereclame, of uit gewoon Een etenreclame. ik dacht van KVN Maar uh, het is leuk en, het, Ik weet niet hoe, Leuke nieuwe versie dus. En we doen nog uh, Even kijken op de klok, ja Nog één liedje en dan gaan we het nieuws doen dat lijkt me een hele goede zaak. Nog één liedje en dan gaat Dolly voor u het nieuws lezen. Uh, en dat ene liedje wat we nog hebben. Dat is van Carly G. Ray Jepsen. En dat heet Run With Me. Dat was dan uh, Carly Rae Jepsen. Uh, even rustig jij, jij bent nog niet aan de beurt. Je moet gewoon even wachten. Want, uh, wat zei je? Ik zei eerst Dolly. Oh, is dit ja. een sta staatsgreep? Nu wil ik. Ja, muiterij, uh, muiterij. Op de bounty. <laughs> de tolweg. Let op, staat er nu. Nou, ik vind het goed. Ik let op. Voor Zandvoort en de regio. Uh, ja, je moet het even met deze jingels doen, want die andere die. Um, ik heb namelijk mijn hele laptop uh, gereorganiseerd, Windows 10 erop en zo. En nou zijn er een aantal oude dingen in weg. Dus ik moet gewoon. Ah, oh, oh, <laughs> ja, oh, ik heb oh, ze oh, nog wel oh. hoor, maar ik ja, moet, maar je ze, moet we, ik, ze zien te vinden. Je moet ze weer even zien te vinden. Dus Jeetje, Mina, heb je wel je vergrootglas bij je? Moet dat? Oh, anders is lastig zoeken hoor. Nou, wat wel mee. Ja? Uh, ga jij het nieuws maar doen. Ja, oké, okay. Kijk of dat lukt zonder leesbril. Dan heb ze tegen mij over een gegrachtwoord. Een... Oh. Ja, jij bent wat kwijt. Word verdikken, mijn stem wil niet. Momentje oh. hoor, even een slokje ja. nemen. Ja. Ik zal even de microfoon uitzetten. Oh. Dames en heren, hier, oh. hier is het Regio nieuws mm. met... Mm. Ja, deze sidekicker had een kikker in de keel. Goed, lieve luisteraars, het zal u vast niet ontgaan zijn... dat gistermiddag een vrouw verdwenen is in zee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 De traumahelikopter is vervolgens terug naar Amsterdam gevlogen. De stichting Opsporingsapparatuur Drenkelingen zette de zoektocht woensdagavond voort. Ook de KNRM en Muiden sloot zich bij de actie aan. Het landelijk team onder waterzoekingen van de politie en het Drechtteam team zoeken momenteel met onder meer sonarapparatuur naar de vrouw.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 Beide bestuursters zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Er in het hek zit nu een breed gat en de schade aan de voertuigen is groot. Sinds enkele maanden is Nick Meijer, onze burgemeester, in de politieregio Noord-Holland, heel Noord-Holland, exclusief Amsterdam in het gooi, bestuurlijk verantwoordelijk voor het project Veilige Publiek Taak.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 Ambulancebroeders hebben de zorg vervolgens overgenomen en de man in de ambulance behandeld. Het slachtoffer hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Een 52-jarige man wordt vandaag van, eh, verdacht van een gewelddadige inbraak bij een gezin in Haarlem. Nadat hij binnen was gekomen bedreigde hij in een slaapkamer de ouders met een soort steekwapen. De ouders vreesden voor het leven van hun benedenslapende kinderen en de inbreker riep... Geef me geld, ik ben een professionele inbreker. De inbreker verdween met enkele tientallen euro's uit de spaarpotten van de kinderen... en werd al snel aangehouden en kon later op aanwijzing van de slachtoffers worden aangehouden. Ook het aangetroffen DNA wijst in de richting van de Halemer. In de smartphone van Rob K. trof de politie onder het kopje favorieten... internetpagina's aan waar zogenaamde lockpin guns te koop worden aangeboden... Dat ontlokte bij de officier van justitie de opmerking... dat de bij herhaling veroordeelde verdachte... blijkbaar niet het rechte pad kan vinden. De man zelf houdt echter vol dat hij dit soort apparaten... waarmee ook moeilijke cilindersloten kunnen worden geopend... alleen voor de sport heeft. Op internet profileren de verkopers zich ook op die manier. De politie kan niets doen tegen de verkoop van lukpinkans. Alleen, als je er s'avonds mee op straat wordt aangehouden ben je het haasje, aldus een woordvoerder van de politie. Tot zover het regionale nieuws. En dan Zozo. gaan we ja, nu over naar het weerbericht. Weer of geen weer, zomer of hartje hmm. winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, ook vandaag is er sluierbewolking zichtbaar. Maar de zon heeft daar niet of nauwelijks last van en schijnt flink. Het blijft dan ook overal droog.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 Vanavond en de komende nacht is het vrij helder, blijft het nog steeds droog en waait er een zwak afnemende zuidwestwind. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen is het prachtig zomerweer met volop zonneschijn. De wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen en de temperatuur loopt op naar een graad of 25. Aan zee is er door die zwakke wind wel kans op een verkoelend zeewindje. Het dit was het weerbericht aldus Rico Schreuder op 6 augustus 2015. Dat was het weer. het dan Sant. Ja, nou dat is mooi dan. Dat was het weer, zei ze. Nou, dat was dan het weer. En mm -hmm. dit zijn Nico en Vins.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 Cause you spend every paycheck. The IRS, your new best friend. That's how you know you fucked up.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 Don't you realize now what you see is me? Tell me what you see. Listen to me one more time. How can I get?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 gonna lose Yeah. dan onze 3-in-1 vandaag. En u zult wel denken, nou, Beatles. Ja, ja maar het is vandaag uh, precies 50 jaar geleden, dames en heren. Dat, uh, ben ik kwam, dat uh, las ik, daar werd ik aan herinnerd, moet ik het zo zeggen. Ik wist het wel, maar ik werd er aan herinnerd door mijn grote collega Bart van der Meer natuurlijk, ook Beatles-fan. En uh, dat, uh, die herinner mij eraan dat het vandaag inderdaad precies 50 jaar geleden is dat het album Help van de Beatles uitkwam. Ja, daar moet ik toch iets aan doen. Dacht ik. En toen dacht ik wel. Ik zag ook uh, zijn bericht dat hij het nummer Help al gaat draaien. Ik denk, nou dan doe ik dat niet. Maar dan pak ik gewoon wat, drie wat onbekendere... of eigenlijk niet hitsongs van, van dat album. We kennen natuurlijk allemaal Ticket to Ride. We kennen Help. We kennen Yesterday. Dat waren de hits van het album. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik pak gewoon eens dus drie nummers die... Geen hits zijn geweest, die gewoon echte van die albumtracks. En um, er waren er twee van die ook in de film help voorkomen, namelijk The Night Before. En het laatste nummer wat u hoorde, dat was uh, You're Gonna Lose That Girl, of zoals het op de hoes nog heel netjes in Engels staat, You're Going to Lose That Girl. Ja. Persoonlijk helemaal netjes. En daarna daar had ik een nummer van Kant 2, dat niet in de film zit. Uh, en dat heette Tell Me What You See. En als je nou uh, het leuk vindt om, uh, om de muziek van, uh, van, van de Beatles, van, met name de albums Help en Rubber Soul, die dit jaar allebei 50 worden. Rubber Soul ergens in november geloof ik, of zo, of oktober. Uh, als je dat nou, uh, ja, nou wil meemaken, dan moet je gewoon 16 augustus naar BVW komen. Naar Cultureel Café Camille. En ik weet dat wij als After Beatles best wel leuke Beatle-muziek kunnen maken. En wij gaan die albums eh, op die dag 16 april helemaal spelen. Dus het hele album help en het hele album Rubber Soul. Eh, dat is op zondagmiddag, dat begint om 3 uur. Cultureel Café Camille, even weg. Zo ga ik gewoon eens even vertellen. Ga jullie gewoon uit het Zandvoort weglokken. Daar <laughs> zijn daar niet blij mee. jullie gewoon het Zandvoort weglokken. Dan hebben we een speciale ZFM-dag. Hé? He? Heb je hebt het toch over de zestiende, of niet? Ja, tuurlijk heb ik het ja, over de zestiende. Dan hebben wij een speciale ZFM-dag. Ja, ja, ja, eigenlijk... We hebben juist voor alle luisteraars een, een speciale dag georganiseerd op het strand. Ja, dat was redelijk. Nou, lekker bij <grijpteel> uh, leven ben je. Dus als je nou leuke Beatles moet horen, dan moet je dus. <grijpteel> maar wil je gewoon andere leuke muziek horen, gewoon naar de haven van Zandvoort? Wat is dat dan? fan A Message from the Beach. Oh ja. fan. Ja, ja. Alle, op twee na zijn alle, alle presentatoren, <laughs> ja, die sidekickers... die zitten in Beverwijk Beatles muziek te spelen. Nee, die zitten allemaal op het strand zondag de 16e. Nee, er zijn minus twee. Ja, die twee uh, anderen die, uh, die vinden, vinden wat anders wat wel rijden. Die, die zitten in Beverwijk Beatles muziek te spelen. Ja, nou, daar gaan we dus niet heen. Zitten jullie lekker met z'n tweetjes? Oh, nee, hoor helemaal druk. Maar goed, geeft niet. Het ja. is allebei leuk. Dus uh, 16, uh, nou ja, als je, niks, uh, als je wat leuks te doen wil hebben. Nou. CFM presenteert zich op 16 augustus. Dus helemaal uh, bij het, uh, de haven, toch? Ja, ja. de haven. De Alle medewerkers 9, zijn er, behalve twee. Want Sharon en ik zijn er niet. Uh, ja, wij zitten in Beveract, daar gaan we niks aan doen. Ja. Dat was al afgesproken. Zonde, hè? Zonde. Ja, dat was al afgesproken. Ja. Daar kan ik ook niks aan doen. Nee. Nee, maar Kunnen, doen, we hebben ook, ook een mee. show de boel toen nou je wist je dat nee ja ja oh nou leuk voor Lunch heeft ook een team hoor oh. de sidekickers de sidekickers <laughs> de drie dames uh, want Angela is natuurlijk bij jou ja en uh, anders hadden we een groep van vier gehad maar nu ja. zijn we een groepje van drie de sidekickers MK Toet en ik Leuk. Ja, leuk, hè? Ach, we gaan Sandford. enorm ons best doen voor Zandvoort lunch, CFM lunch. Ja, je moet yes. wel winnen. Moeten jullie wel winnen? Ja, natuurlijk willen we winnen. Daar gaan we voor, voor de tro Big Trophy. Oké. Okay. Goed. Nou, we gaan maar weer eens ja. muziek draaien. Want, leuk, uh, leuk, leuk, leuk. Anders lijkt het wel een praatprogramma. <laughs> dat is ook niet de bedoeling. Dat is er hier. niks mis mee? Sunday morning. Sunday sun.